1 uur. Dit is Radio 1 met Ghislaine Plag. Goedemiddag. We vervolgen straks onze Hemelvaartsdag-uitzending... met een werklunch met een achtbaanontwerper. En we hebben weer een aflevering van In de Praktijk. Deze week is dat bij De Vluchtkerk. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van de Putten. Goedemiddag. Zoektocht vermiste jongens levert nog niets op. Pakistanse kandidaat vlak voor verkiezingen ontvoerd... en olietrein geëxplodeerd in het zuiden van Rusland...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 Er is nog geen spoor van de vermiste broers Julian en Ruben uit Zeist. Politie en leger zoeken al sinds vanochtend in het Limburgse Bunderbos bij Elslo. En verslaggever Karin Alberts is daar. Wat krijg jij mee, Karin, van die zoektocht? Op zich heel weinig. Ik weet dat er heel veel mensen aan het zoeken zijn. Uh, tientallen militairen, vooral mariniers en ook mensen van de politie die dat begeleiden. En daarnaast ME'ers die de weg hier en daar afzetten. Uh, maar dat gebeurt allemaal uit ons um, uh, gezichtsveld. Want het is hier een, een prachtig gebied, heuvelachtig, uh, veel bomen, groen. Dus ik weet ergens achter die bocht waar ik nu bij sta, moet het allemaal gebeuren. Maar je merkt er weinig van. Het enige wat ik er tot nu toe concreet van heb gezien, is uh, toen ik op de dijk ging staan zag ik uh, in de, het naastgelegen Juliana-kanaal een politieboot langs uh, varen. En die bleek ook inderdaad uh, ja, preventief in het kanaal aan het kijken te zijn. Dat is wat we ervan gezien hebben. ander ding wat ik heb gezien, uh, dat gebeurde ongeveer een minuutje of twintig geleden. Toen kwam er een, een echtpaar met een dochter bij de afzetting, uh, bij die ME-bus die hier staat. En uh, die kwamen vertellen dat ze iets, iets raars, iets verdachts hebben gezien. Mensen kwamen uit de omgeving en die wilden dat toch even bij de politie melden. Goed, die zijn even mee dat busje ingegaan, hebben daar het een en ander verteld, nummer achtergelaten. Wat ze hebben gezien, dat, dat wilden ze ons verder niet vertellen, maar er komen dus nog steeds tips binnen. Een grote zoekactie. Hoe groot is dat bos eigenlijk? Hoe lang gaat het duren, denk je? Ja, het is een uitgestrekt uh, gebied. 144 hectare bos hebben we het over. Het strekt zich uit over zo'n 5,5 kilometer. Uh, daarnaast is het grillig. Um, uh, er zijn behoorlijke hoogteverschillen van zo'n 80 meter. En uh, ja, we hebben het gevraagd aan de politie. Hoe lang denken jullie dat ze mee bezig zijn? Nou, die gaven aan dat de specialisten die hier bezig zijn. Uh, heel minutieus te werk gaan. en zich bepaald niet laten opjagen. Dus die nemen alle tijd die ze nodig hebben. Maar. heel... Voorzichtige, met nadruk hele voorzichtige inschatting was dat het ergens vandaag wel uh, afgerond zou moeten zijn. Grote slag om de arm daarbij. Grote slag om de arm, verbinding is niet al te best. Karin Alberts daar bij die zoektocht in het uh, Bunderbos. In Pakistan is bij een verkiezingsbijeenkomst de zoon van oud-premier Gilani ontvoerd. De regeringspartij was bijeen. Twee dagen voor de verkiezingen. Die zijn zaterdag, correspondent Lucas Waagmeester, is in Pakistan ja, dan de zoon van de oud-premier ontvoerd. Waarom eigenlijk? Nou, de politie zegt dat uh, oud-premier Gilani zelf het doel was. Hè. Die was ook bij die uh, verkiezingsrally aanwezig. En deze zoon Ali Haider Gilani is kandidaat bij de verkiezingen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 dat de sfeer in Pakistan hè, twee dagen voor de verkiezingen... echt verschrikkelijk gespannen is. Ja, want er was nogal wat geweld. Uh, kun je nog eens een en ander op een rij zetten? Nou, er zijn, ja, uh, op een rij zetten wordt bijna lastig hè, inmiddels. Er zijn nu echt absoluut elke dag meerdere incidenten. Uh, ik was gisteren zelf in Peshawar bijvoorbeeld. En wij hoorden, terwijl we op de terugtocht waren naar de hoofdstad Islamabad... Uh, dat er in de, partij, in de stad een schietpartij was geweest... waarbij ook een bom is afgegaan... In een district net buiten de stad werd ook in de middag een campagnebijeenkomst aangevallen. Daar zijn ook meerdere doden gevallen. Niet gezegd trouwens dat het allemaal per se afkomstig is van de Taliban. Hè? Daar is de situatie in Pakistan echt uh, te complex voor. Maar dit gebeurt nu echt aan de lopende band. Al wekenlang uh, waar partijen bij elkaar komen, waar campagne wordt gevoerd. Dan zijn mensen kwetsbaar en er komt nu dus, wordt nu dus constant uh, geweld gebruikt. Ik probeer die verkiezingen te verslaan. Uh, uh, maar bezoek zelf op dit moment bijvoorbeeld geen partijbijeenkomsten meer van partijen die onder vuur liggen. Want dat is nu, hè, dat wordt vanochtend dus ook wel weer eventjes uh, keihard bewezen. Dat is nu echt te gevaarlijk. Die verkiezingen zijn zaterdag in Pakistan. Lucas Waagmeester. Visverwerkers uit Zweden hebben zo'n 200 ton zalm... met mogelijk hoge te concentraties dioxine... verkocht aan bedrijven in andere Europese landen. Dat hebben de Zweedse autoriteiten gemeld. En één partij is ook terechtgekomen in Nederland. Dat bevestigt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het is zalm uit de Oostzee en die mag niet worden geëxporteerd, want volgens Brussel zit daar te veel dioxine in. Dat is een kankerverwekkende stof. Ruim de helft van die 200 ton zalm is geleverd aan bedrijven in Frankrijk en er is ook nog een deel in Denemarken terechtgekomen. De Italiaanse modeontwerper Ottavio Missoni is op 92-jarige leeftijd overleden. Missoni werd geroemd om zijn gebreide zigzagpatronen. In 1953 richtte hij het gelijknamige modehuis op. Zijn zoon Vittorio Missoni wordt eh, trouwens vermist sinds januari. En de marketingdirecteur van het modehuis en zijn vrouw... dat is dus die Vittorio... Euh, ze vlogen met een vliegtuigje voor de kust van Venezuela... en dat vliegtuig is toen in januari van de radar verdwenen. Een maand later spoelden twee tassen van het stel aan... op het strand van Bonaire. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. In het zuiden van Rusland is een olietrein geëxplo geëxplodeerd. Daarbij zijn zeker 27 mensen gewond geraakt. Veel huizen in de omgeving zijn zwaar beschadigd. Correspondent David-Jan Godvoort.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 De schadevergoedingen voor slachtoffers van misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk kunnen oplopen tot meer dan 10 miljoen euro. Dat heeft Wim Deetman gezegd in KRO Goedemorgen Nederland hier op Radio 1. Deetman deed jarenlang onderzoek naar de omvang van dat misbruik en tot nu toe is aan de slachtoffers 3,7 miljoen euro uitgekeerd. Volgens Deetman heeft de commissie Stevens, die belast is met de uitbetalingen, nog niet de helft van de zaken behandeld. In het gesprek zei Deetman verder dat de katholieke kerk zich in de toekomst... vooral preventief eh, moet gaan optreden om nieuw misbruik te voorkomen. Als er sprake is van misstanden, dan moet de kerk volgens Deetman opening van zaken geven. De brandweer heeft vanochtend in Alphen aan de Rijn... drie kwartier gezocht naar een vrouw in een brandend huis. Surveillerende agenten zagen dat haar huis in brand stond. De brandweer is massaal uitgerukt en we zijn er in eerste instantie... de eerste drie kwartier vanuit gaan dat er mogelijk nog een bewoonster in het pand aanwezig was...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 Een van de twee mannen die gisteravond bij een schietpartij in Gouda gewond raakten... is aangehouden, een 42-jarige Rotterdammer. Hij had ruzie met een man uit Gouda en schoot op hem. Het slachtoffer werd in zijn borst geraakt, maar is wel buiten levensgevaar. Die schutter uit Rotterdam schoot ook op mensen die hem probeerden te overmeesteren. En het lukte pas om hem te bedwingen toen iemand met een baksteen op zijn hoofd sloeg. Zowel het slachtoffer als het verdachte ligt in het ziekenhuis. De aanleiding voor de schietpartij in Gouda zou een familieruzie zijn.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 En voor PSV en AZ is het vanavond in de uitverkochte Kuip alles of niks. Met het winnen van de KVB-beker kunnen die clubs een tegenvallend seizoen... toch nog positief afsluiten. En er wordt vaak gezegd dat die KVB-beker een troostprijs is. Maar daar is PSV-aanvoerder Mark van Bommel het niet mee eens. Als je een finale speelt, dan moet je hem ook winnen. Dan moet je een gier zijn om om een prijs binnen te halen. Van Bommel kan ze een verloren seizoen... door het niet halen van de titel dus toch nog goed afsluiten. Uh, maar of dit nou zijn laatste seizoen is, dat weten Middenvelder nog niet. Natuurlijk denk je erover na en, uh, en wat er allemaal meespeelt. Maar dat is niet zoiets van, uh, dat ik daar een tijdstip op, op heb gezet of een deadline. En uh, als je die beslissing neemt, dan moet het een goede zijn. Want uh, het betekent of het einde van je carrière of dat je nog een jaar doorgaat. Dus het is niet zo dat, het, uh, dat je dat binnen 1, twee dagen besluit. Eerder dit seizoen werden de twee competitiewedstrijden uh, allebei gewonnen door PSV met 5-1 en 3-1. En AZ-aanvoerder Nick Viergever, die realiseert zich dat PSV meer kwaliteiten heeft. en dat hij met zijn team op het randje moet gaan spelen vanavond. Nou, wij zullen dat wel moeten doen, denk ik. We zullen met veel passie moeten spelen, uh, maar wel met respect naar de tegenstander. En we zullen het moeten hebben van, van strijd, want ja, PSV heeft wel meer kwaliteit in, in de groep, denk ik, eh, onderling. En dat zie je ook eh, aan de stand van de ranglijst. Dus daar moeten we het zeker van hebben, van het collectief. Eén eh, plan, één gedachte. En eh, vanuit daaruit kunnen er mooie dingen gebeuren. Nou, het wordt eh, misschien nog wel vuurwerk vanavond dus. De bekerfinale tussen PSV en AZ vanaf zes uur in Langs de Lijn, hier op Radio 1. En nu gaan we naar de AWB. John Bakker, ga je gang file is op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Buntschoten, 3 kilometer. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland voor knooppunt Kleinpolderplein, ook daar 3 kilometer. Op de N59 richting Zierikzee tussen knooppunt Hellegatsplein en Den Bommel, 3 kilometer. Bezoekers aan de Keukenhof nog altijd eerst in de file op de N207 vanaf Bergambacht naar Lisse voor Hillegom, 7 kilometer. En op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem bij Lisse, 3 kilometer. Dan nog de N280 vanuit Duitsland naar Roermond. Voor Roermond, 3 kilometer. Hoofdpunten van het nieuws, tientallen mensen van Defensie en Politie... zijn het Bunderbos bij het Limburgse Elslo, meter voor meter... aan het uitkammen op zoek naar sporen van de vermiste jongetjes. Pakistanse verkiezingskandidaat ontvoert opnieuw een incident... tijdens een zeer onrustige campagne. En in het zuiden van Rusland is een olietrein geëxplodeerd. Er zijn zo'n 30 gewonden. En dat was weer het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Ghislaine Plag met lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Helene Plag. Goedemiddag. Een Nederlands bedrijf behoort wereldwijd tot de top 5 van 8 baanbouwers. In de werklunch zo dadelijk een ontwerper van acht banen. En we zijn de hele week in de vluchtkerk in Amsterdam. Daar voeren uitgeprocedeerde asielzoekers actie om niet te worden uitgezet. 1 juni moet de kerk officieel dicht en ze maken zich grote zorgen. Ik denk elke dag van 1 na 1 waar, waar kan ik heen? Waar als je een leider van, van mijn groep en, en van iedereen hier? Ja. Ik ben bijna slaaploos. Ik slaap niet. Ik woon, denk, denken, denken, denken. Wat, wat kan ik doen? Wat, wat, wat is de toekomst voor de mensen? hier? Zometeen meer in de praktijk. Na half twee is er stand.nl. En dan ga ik met drie gasten in de studio discussiëren over de stelling... Nederland heeft nog steeds een uitstekend zorgstelsel. U kunt vandaag niet bellen om mee te praten over die stelling... maar wel mee via de site www.stand.nl. En als u twittert, gebruik dan hashtag standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Het is vakantie, mooi weer en dat betekent goede zaken voor pretparken. Een mooie achtbaan kan dan natuurlijk dienen als extra publiekstrekker. En de kans is groot dat zo'n achtbaan gebouwd is door het Limburgse bedrijf VComa, Want wereldwijd behoort dat bedrijf tot de top 5 van achtbaanbouwers. De 27-jarige Benjamin Bloemendaal is één van de ontwerpers. En Maarten Bleumers sprak met hem af in het Limburgse pretpark Toverland. Ben je meer? Waar kijken, waar kijken we naar? We kijken op het moment uh, naar de Boosterbike in uh, Toverland. Een van, uh, van onze troeven. Ja, en dat op de achtergrond dat is het starten van uh, de wagentjes. Ja, ja, en ze gaan nou door de baan. En, uh, ja, het is echt alsof je op een, op een motor zit en uh, door het Limburgs landschap scheurt hier. Ja, en dan komen ze langs. Nog maar drie bezoekers, want het is nog vroeg. Maar in die specifieke motorhouding, dat is heel wat anders dan dat je in een karretje zit. Hè? Ja, dit is, uh, dit is iets unieks. We hebben het inmiddels uh, met ons bedrijf al een paar keer mogen bouwen voor verschillende klanten. Maar uh, het is heel wat anders dan in een normaal achtbaankarretje waarin je gewoon rechtop zit. Want je zit hier uh, voorover, zoals je op ja. een echte racemotor zou zitten. Dus is, is dat voor jullie bedrijf ook, ook een soort uithangbord? Maar kijk nou, dit kunnen wij maken? Ja, ja, zeker. Het is eigenlijk een traditionele achtbaan met een heel ander treintje erop. Waardoor de beleving compleet nieuw is. Ja, je begint ook echt helemaal te glimmen als je dit vertelt. Dat is mooi. Want is Ik sta naar een achtbaan te kijken. Waar sta jij naar te kijken? Ja, ik sta naar een, een stukje beleving te kijken, maar uh, vooral ook naar een stukje techniek. Ik uh, heb natuurlijk zelf een technische achtergrond en uh, vanuit mijn... Vertel eens, wat? Ik, ik kom uit Delft. Ik heb ges werktuigbekunde gestudeerd in Delft. Ik heb een neef, die, zit bij, die is helemaal gek. Die zit bij zo'n vereniging, die reist de hele wereld over. Was jij ook zo'n jongetje, als je het hebt over die beleving, die het ook allemaal uitprobeerde? Of kom jij echt meer uit die... Computerhoek dat je het wilde ontwerpen en kijken waar al die krachten zitten en zo. Nee, nee, nee. Ik, eh, ik kom inderdaad uh, van die groep die uh, helemaal gek is van de beleving. Ja? Maar uh, als ik vroeger op vakantie ging met mijn ouders... dan uh, probeerden we altijd wel een locatie te pikken waar al een pretpark in de buurt was. Of andersom, als we ergens gingen, dan zocht ik wel een pretpark in de buurt op. En thuis met Lego of, of dat soort dingen ook dingen nabouwen? Nou, later wel, met uh, toen de eerste computerspelletjes, rollercoaster, hoe en kwamen... die hebben dat allemaal wel aangewakkerd. Nou, dan staan we hier bij die achtbaan. Hoe test je zoiets? Zit jij achter je laptop met programma's waarin je al die waarden in kan stellen en dus op een gegeven moment ziet, oh, nu vliegt hij uit de bocht? Um, wat ik vooral doe tijdens het ontwerpen van mijn achtbaan is de gravity section, zoals het noemen, dus de zwaartekrachtsectie. Dus alles wat je na die lancering gebeurt, die bochten die de rechte trein helemaal af op zwaartekracht, tot je weer terug in de remmen komt. Dat stuk dat leg ik helemaal uit in mijn ontwerp. Maak je dan een proefopstelling of gaat het allemaal gewoon in de computer? Op de computer is alles al bekeken, maar uiteraard is dat op basis van ervaringsgetallen. Vekoma heeft tientallen achtbanen gebouwd in het verleden. Dus we weten waar we naar kijken met een achtbaan in het algemeen. Voor de, voor de nieuwe techniek, de, de eerste installaties, maken we vaak een testopstelling. Waar ben je tot nu toe het meest trots op? Uh, we zijn nu in de testfase van mijn eerste ontwerp. wat is nu in, in Denemarken opgebouwd en uh, de testronden zijn uh, vorige week afgesloten en zijn ontzettend succesvol gebleken. Uh, en los van wat ik daar creatief in met dat ontwerp heb kunnen doen, ik heb er echt proberen het onderste uit, het, uit de kant te halen van dat type attractie. Ge, Maakt dat het eens een specificeer uh, dat is. Dat is uh, een hangende achtbaan waarbij de stoelen in een soort ski configuratie onder de rails hangen. Het moest geen extreme attractie worden, maar het moest wel pit hebben en het moest een een soort signature ride, een, een, de handtekening van het park worden. Ja. Dus ik heb echt proberen wat ik met dat type attractie kan doen. Daar het onderste uit de kant te halen, hoge snelheden, veel wisselingen in de baan. Relatief hoge kracht op sommige punten, afgewisseld door juist hele lage krachten. Um... Maar die staat nu, dan sta je daarnaast. De eerste proeftest wordt gedaan en uh, de wagentjes komen weer terug zoals ze hadden moeten terugkomen. Hoe ja, sta jij dan daarnaast? Ik ben niet bij de eerste test geweest, maar dat was zenuwslopend. Er zijn al een aantal. Daar was je niet eens bij? Daar was ik niet bij, nee, nee. Maar, uh... Ach, verschrikkelijk. Je dacht dat je wist om 10 uur gaan ze testen... en jij zit daar tap, tap, tap achter je bureau. Ja, precies. En dan Emma Bellis. Is die al rond? Is die al rond? En hoe is het gegaan? De reacties zijn ontzettend lovend. Ik denk dat we zomaar eens even een uh, kijken of we een ritje kunnen maken. Ik ben mijn apparatuur. Want ik wil, jij ja, Het is over die beleving. Ik wil hem ook wel even beleven natuurlijk. Ja. Zullen we dan maar eens even kijken? Waar moet ik op letten? Uh, nergens. Je moet gewoon genieten. Waar ga jij op letten? Op jou. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Geniet gewoon van de beleving. Jij ja, kan uh... hier nog van genieten. Jazeker. Oké, ja, ja. oké. Okay, okay. Ik zit goed, ja. Oh jeetje. Ja. Ah, dit is lang geleden voor mij. Heerlijk. Jij werkt over de hele wereld, hè? Ja, in mijn, uh, in mijn functie uh, zit ik deels gewoon... Bij ons in Limburg, in Vlodrop, achter de tekentafel. Uh, maar zoals ik zei, met die grotere klanten die eigen ontwerpteams hebben... word ik daar ook vaak uitgenodigd om daar namens Vekoma te komen meedenken. En... Wat is je volgende project? Ja, ik, ik mag verder geen namen noemen van projecten waar ik nu nog aan werk... of waar ik straks aan bezig ga. Van, van uh, grote parken neem ik aan, met een enorm budget. Levert dat voor jou de mogelijkheden op om te denken van... oké, okay, maar nou ga ik toch even uitpakken met nieuwigheden en dat soort dingen. Is dat voor jou het spannendste element? Uh, dat wisselt. Het, aan de ene kant is het ontzettend mooi als je een heel groot budget hebt en je in principe alles zou kunnen ontwerpen wat je, wat je kunt bedenken. Uh, maar aan de andere kant is het juist ook een uitdaging dat als er een beperkt budget en een beperkt stuk grond is, uh, om daar het, het best mogelijke zeg maar, te kunnen leven aan de klanten. Het wil niet zeggen dat uh, een budget dat vijf keer zo groot is een vijf keer zo interessante attractie oplevert. Nee, nee, nee. nee. Ik heb in mijn hoofd: Amerika is het rollercoasterland. Daar gebeurt het. Klopt dat? Uh, dat klopt momenteel nog wel vanuit het uh, oogpunt van de pretparkbezoeker. Want Amerika heeft inderdaad uh, de historie uit de jaren 80, 90 en ja. uh, 2000. Uh, dat het daar de meeste achtbanen bouwde en de grootste en de snelste en dergelijke. Dus het aanbod is in Amerika op het moment nog altijd het grootst. Maar als je kijkt naar opbloeiende markten en hoe dat er misschien over 20 jaar uitziet. Ik voel iets Aziatisch aankomen. Ja, precies. Dan is uh, Azië is op het moment onze grootste markt. En ja. de nieuwe pretparken die schieten daar met bosjes uit de grond. Dus, dat zal er over een paar decennia heel anders uitzien. Dan nou geef ik jou een blanco check. Bouw voor mij die achtbaan die jij wilt bouwen. Hoe komt die er dan uit te zien? Dan, uh, dan ga ik met die blanco check eerst ergens een stuk grond kopen... met een uh, ontzettend ruig natuurlijk terrein. Met een enorme afgrond en een klif en een, een bergkam iets dergelijks. Zodat ik dat kan gebruiken als onderlegger. Want er is niks mooiers dan een achtbaan helemaal door een natuurlijk landschap weven. Ja, dan is het aan jou wat jij, wat jij wil. Wil je een Nee, nee, nee, nee het, is, het is aan jou. Want jij mag al je wensen, al je freaky achtbaan eh, bouwseltjes, mag jij eh, erin verwerken. Wat zou jij nog heel graag willen? Dan zou ik voor jou een uh, flying coaster ontwerpen. Ja, dat is het neusje van de zand. Dat is een van de, de duurdere, meer uh, specialistische achtbaan typen. In uh, de echte trail categorie die wij bouwen. En, uh, die treintjes die we daar gebruiken, die zijn zo ontworpen... dat ze je het gevoel geven dat je door de lucht vliegt als superman. Je gaat eigenlijk achterstevoren in een station zitten in je stoel. Dan klapt de stoel naar achter, zodat je parallel ligt aan de rails. Je ligt dus op je rug. Ja. En als je dan... Een soort tandartsstoelhouding. Precies, precies. En als je dan bovenaan de lift bent, dan draait de trek eigenlijk om zo'n langsas... waardoor je onder de baan hangt. Je ligt er niet meer op, maar je hangt onder de baan in een soort superman-vliegpositie. Wow. En er zijn er maar een paar van dat soort attracties gebouwd... En ik denk dat daar uh, creatief gezien met, met de layout over een, een bergkam of een ravijn of door een grot of iets dergelijks dat dat daar iets waanzinnigs van te maken is. Ja, het zijn vooral die toppen van de heuvels hè. Ja, dan kom je er een beetje los. Ja, ja, ja. ja het, is, het, is kort, maar het is kort, maar heel krachtig hè. Daar gaat het bij jou om. Ja, precies. Ik bedoel, uh, het, is, het is een korte beleving inderdaad, maar uh, ja, als je het heel erg leuk vindt, dan ga je gewoon nog een keer. <laughs> ik denk er nog even over na. Hoe groot is het team waarin jij werkt? Op het moment zitten we met uh, drie man sterk op, uh, op het conceptteam. Geweldig, baan heb jij. Ja, het is, het is ontzettend leuk. Het is uh, zo mooi om uh, uh, die creativiteit uh, ja. te kunnen combineren met uh, een stukje hele unieke techniek eigenlijk. Hoe, hoe vaak maak je op feestjes de grap, ik heb een achtbaan? <laughs> uh, niet zo vaak, ik zou hem vaker moeten maken. Oh. Ja. <laughs> je mag hem gebruiken. Okay, Dank je wel. Een bijzonder vak. achtbaanontwerper. Benjamin Bloemendaal was dat in gesprek met Maarten Blemmers. De arbeidsmarkt is in crisis. Misschien heeft u daarom in deze tijd nog wel wat vragen. Waar nemen ze wel de 50-plussers aan? Ik krijg maar geen antwoord op mijn sollicitatiebrieven. Is LinkedIn echt zo handig bij het zoeken van een baan? De beste deskundigen van Nederland staan klaar in onze werkplaats en geven antwoord op al uw prangende vragen. Verdien ik wel genoeg? Ook een vraag? Geef u op via lunch@ncrw.nl. En misschien komen onze experts u wel te hulp. Lunch at ncrw.nl In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Al maanden voeren de uitgeprocedeerde asielzoekers in de vluchtkerk in Amsterdam actie. Ze willen of kunnen niet terug naar hun eigen land en daar willen ze aandacht voor. Hun actiecreet is We Are Here, oftewel, wij zijn hier. Zondag gaan ze op pad naar Utrecht. Daar vergadert de PVDA over de vraag of illegaliteit strafbaar moet worden. Anne van der Veen zag dat er hard wordt gewerkt aan een kunstwerk om mee te nemen naar Utrecht. We make We Are Here, so we painted the de yeah, all the people, what is, they will understand, yeah, that's why we make painting. Ik ben Alex van der Nieuwenhuis, ik ben kunstenaar. De letters zijn uh, We Are Here. Het is een beetje in de opmaak van het imcm logo uh, Het is net niet op, uh, op maat, dus je kan er ook niet uh, zo lekker op klimmen als op dat IMCOM-logo. Maar het heeft wel hetzelfde visuele effect. En uh, ja, we hopen dat voor zondag af te hebben. Uh, maar het is nog maar weer een kans om nog maar weer een keer aandacht te vragen voor dit issue, want het is nog steeds niet weg. En hier zit dus iemand uh, op zijn knieën uh, met een verfroller. Hard aan het You were listening to music. Je was naar muziek aan het luisteren. Where were you listening to? The music is uh, we make relax only because we don't have nothing. That's why we listen the music. Yeah. Yeah. Because if you hear the music, if you make work, it's easy. So if you if you have hard work, if you hear the music, you come. You, you will finish. Yeah. En het maken van een kunstwerk is niet alleen maar goed om actie te voeren... maar ook om gewoon wat te doen te hebben. Want veel van de uitgeprocedeerde asielzoekers hebben psychische problemen... legt psycholoog Irene Martens uit. Het is vooral de angst en daardoor niet kunnen slapen en veel nachtmerries. Dat is eigenlijk het meest gehoorde, de meest gehoorde klacht hier. En daarbij dan ook gepaard natuurlijk met somberheid. En nou ja, als je niet slaapt dan draait je hele dag- en nachtritme om... Nou, we weten allemaal dat dat uh, niemand goed doet. Uh, dus dat soort klachten. En wat kan jij dan doen? Nou, in ieder geval uitleg geven. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus uh, uh, uitleggen nou ja, dat mensen dus niet gek worden. Heel veel mensen zijn ook heel bang om gek te worden. Bijvoorbeeld omdat ze in een vreemdelingendetentie hebben gezeten... en gezien hebben hoe mensen nou ja, in hun ogen gek werden... en bijvoorbeeld zelfmoord pleegden. Dus dat is een angst die heel erg leeft bij de mensen. Dat ze zelf ook uh, gek worden. Dus uitleg geven... Uh, daarover uh, en, en ze stimuleren om bijvoorbeeld uh, de deur uit te gaan overdag, in beweging te blijven. Uh, nou, dat, dat, ja, dat soort dingen. Uh, en onze psychiater die schrijft ook soms uh, medicatie voor om, uh, om het slaapritme weer iets, uh, terug te krijgen. Hallo, ik denk dat um, iedereen hier is, maar ik denk dat het tijd is om te beginnen. Dus, Mariska, je mind het openen. Ja. Can we all have at least 1 minute of silence for our brothers who are in detention and who are going hunger strike at this moment. Zo begint de wekelijkse vergadering in de vluchtkerk. Het belangrijkste punt op de vergadering is hoe het nu verder moet. 1 juni moet de kerk officieel dicht en de vluchtelingen zijn bang om weer op straat te belanden. Ik denk elke dag van 1 na 1 waar, waar kan ik heen waar als je een leider van, van mijn groep en en van iedereen hier ja, ik ben bijna slaploos. Ik, ik slaap niet. Ik woon denk denk denken. Wat, wat kan ik doen? Wat, wat, wat is de toekomst voor de mensen hier? En ik wil een update geven over wat er eigenlijk with met de meeting vandaag. At Vluchtingenwerk Nederland. En als je nog na moet denken of je vanavond wel te eten hebt, geen slaapplek hebt, uh, misschien morgen teruggestuurd wordt naar het land. waar ...jouw nachtmering zich heeft afgespeeld... Euh, ...dan is het wel veel gevraagd om vanuit die situatie... ...of eigenlijk hè, de situatie van de straat... ...na te denken over de toekomst op de langere termijn. Ik vind dat dat stuk, eigenlijk dat psychologische stuk... ...vaak ontbreekt in de, in de discussies. Okay. Oh, if nobody else does Ja, ik I think he's out. For now? Ja. Yeah. Thank you, Mariska. Ja, morgen dan hoort u de afsluiting van een week op bezoek bij de Vluchtkerk in Amsterdam. Zometeen gaan wij discussiëren over de zorg. En of we nog zo'n uitstekend zorgstelsel hebben of niet. Maar eerst het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Krijgt van Mark Visser. In Pakistan is de zoon van oude premier Gilani ontvoerd door gewapende mannen. Gilani is kandidaat voor de Pakistanse Volkspartij. Een van zijn lijfwachten werd doodgeschoten toen een groep van 16 mannen op motoren het vuur opende. Meerdere mensen raakten gewond. Het is vandaag de laatste dag dat campagne mag worden gevoerd voor de Pakistanse parlementsverkiezingen van zaterdag. Er is nog geen spoor van de vermiste jongetjes. Tientallen mensen van Defensie en politie zijn het Bunderbos... bij het Limburgse Elslo meter voor meter aan het uitkomen op zoek naar sporen. Er is tot nu toe niets gevonden. En ook wordt er gezocht in een kanaal naast het bos... met boten die voorzien zijn van sonarapparatuur. En de Italiaanse modeontwerper Ottavio Missoni is op 92-jarige leeftijd overleden. Hij werd geroemd om zijn gebreide zigzagpatronen. In 1953 richtte Missoni het gelijknamige modehuis op. Zijn zoon, Vittorio Missoni, wordt sinds januari vermist. De marketingdirecteur van het modehuis en zijn vrouw... vlogen met een vliegtuigje voor de kust van Venezuela toen het van de radar verdween. Een maand later spoelden twee tassen van het stel aan op het strand van Bonaire. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dan ANWB-verkeersinformatie met John Bakker. Met files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij knooppunt Hoevenlaken 4 kilometer. En richting Amsterdam bij Muiden-Oost 3 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Ook 3 kilometer op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht... tussen Meersen en Maastricht. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... bij knooppunt Kleinpolderplein een 4 kilometer. Op de N59 richting Zierikzee... Dus tussen knooppunt Hellegadsplein en Den Bommel, 3 kilometer. Op de N207 vanaf Bergambacht naar Lisse bij Hillegom, 5 kilometer. En op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem bij Lisse, 3 kilometer. En dan nog de N280 vanuit Duitsland naar Roermond. Voor Roermond, 5 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl Guilaine Plag Goedemiddag, vandaag een bijzondere uitzending van Stand.nl... want deze feestdagen zullen we op de plek waar normaal de normale Stand.nl plaatsvindt... gaan debatteren over verschillende thema's. En vandaag gaan we het hebben over de zorg met drie gasten in de studio. En u kunt meediscussiëren, niet telefonisch in de uitzending... maar wel via onze site www.stand.nl. En de stelling waarop u kunt reageren is... Nederland heeft nog steeds een uitstekend zorgstelsel. Via de site dus of via Twitter kunt u natuurlijk ook reageren met hekje standpunt. Ik zal eerst eens dus mijn gasten aan u voorstellen. Rutger Jan van der Gaag is de eerste hoogleraar... klinische kinder- en jeugdpsychiatrie. En voorzitter van de Landelijke artsenfederatie KNMG. Goedemiddag. Goedemiddag. U staat bekend als een van de beste op uw vakgebied. En dan bent u ook nog voorzitter van die KNMG. Hoeveel uur per week bent u dan wel niet aan het werk? Zeventig. Oh, dat valt nog wel mee. Ja, en dan gezellig op Hemelvaartsdag hier gaan zitten. Zeven dagen in de week. Zal de familie blij mee zijn geweest? Mijn tweede gast is hoogleraar gezondheidseconomie, Wim Groot. Hij schreef een aantal jaren geleden al in een rapport... dat de zorg onbetaalbaar zou worden, meneer Groot. Enig idee of er überhaupt iets is gedaan met dat hele rapport? Uh, nou, inmiddels wel. Eigenlijk alle aanbevelingen die daarin stonden... zijn inmiddels al uh, uh, ingevoerd. Maar dat is nog niet genoeg uh, uh, gebleken. Uh, wat wel veranderd is, is denk ik dat algemeen toch wel erkend wordt... dat uh, het op deze manier niet verder kan. Nee, dat was in het begin toen uw rapport uitkwam. Ja, ik heb het toen aan, bijvoorbeeld de aan de toenmalige minister van Financiën aangeboden. Wouter Bos. En uh, die zag het probleem toen nog niet zo zitten. Inmiddels wel. Inmiddels is dat wel anders. En uh, van zijn partij is Lea Bouwmeester te gast. Tweede Kamerlid voor die PvdA met zorg in de portefeuille. Goedemiddag ook. Goedemiddag. U bent uh, duidelijk te zien in verwachting. Wordt het een thuisbevalling of een ziekenhuisbevalling? Uh, het wordt een ziekenhuisbevalling. Dat is wel een stuk duurder hè, dan een thuisbevalling. Oh, uh, nou, ik ben er aanvullend voor verzekerd. En het deel zelf. Uh, maar ik kies toch voor een veilige omgeving. Uh, ja, dus vandaar. Dat voelt beter. In voelt het ziekenhuis beter, in dit ja. geval. Goed, er wordt in ieder geval het laatste media optreden voordat u met verlof gaat. Dat, ja, die eer al, hebben we dan. Nou, als er geen gekke <laughs> dingen gebeuren voor maandag. Laten we ervan uitgaan. Ja. wij gaan het hebben over verschillende onderwerpen over de zorg. En centraal daarbij staan de kwaliteit en de betaalbaarheid. Om eerst maar eens te beginnen met een plan dat deze werk werd geopperd... door de orde van medisch specialisten als er nou toch bezuinigd moet worden... en dat moet, want we geven veel geld uit aan de zorg... we kunnen dat niet meer met z'n allen betalen... dat het volgens mij toch wel redelijk zou zijn om te zeggen... nou ja, luister, als u uh, nog eens een second opinion wil... nog eens een andere dokter wil vragen of die eerste dokter dat goed heeft gedaan... ja, dat mensen daar een eigen bijdrage aan, uh, aan betalen, aan die kosten. Dat lijkt me redelijk. Dat, dat geeft ook een extra drempel voor afweging. De voorzitter van de orde van medisch specialisten Frank de Graven, zei dat in het NCRV-programma altijd wat... En hem groot enig idee hoeveel we kunnen besparen... als die second opinion niet meer vergoed wordt... maar we hem zelf moeten gaan betalen als patiënt? Nou, zijn? dat is moeilijk te zeggen, omdat dat niet apart uh, geregistreerd uh, wordt. Maar mijn schatting is, is dat dat niet heel veel is. Maar uh, dat is dan miljoenen wel? Ja, enkele tientallen miljoenen. Ja. Maar goed, op de uh, anderhalf miljard die er alleen op de curatieve zorg... Uh, bespaard zou moeten worden, is dit natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat. Je kunt zeggen, elke druppel helpt? Zeker, nee, nee, dat, uh, dat is zo. Ik, ik zou het wel wat breder willen zien. He, ik, ik ben zelf al voorstander van eigen bijdrage binnen een bepaalde grens. Het eigen risico dat we nu hebben is wel een heel bot instrument In de zin van als je eenmaal die 350 euro aan kosten gemaakt hebt, is daarna alles uh, uh, gratis. Dus dat is meestal ook wel een second opinion. Als je alleen maar naar het ziekenhuis of naar een polykliniek uh, bent geweest, je zou dat wat meer kunnen spreiden. En dan zouden mensen uh, toch meer ook met de kosten geconfronteerd worden. En dan misschien een wat zorgvuldiger afweging maken. Of alles, alle uh, diagnose, alle uh, uh, alle testen ook echt noodzakelijk ja. zijn. Wat betreft die second opinion, om daar even bij te blijven... alleen Lea Bouwmeester, politiek staat nog niet echt te springen. Nee, absoluut niet. Uh, wat we nu zien is dat de artsen zeggen... er moeten kosten bespaard worden en dat gaan we nu bij de patiënt neerleggen. Terwijl je voorbij gaat aan het punt waarom er nou zo vaak een second opinion wordt gevraagd. En dat is vaak omdat de communicatie met de arts niet duidelijk is. Uh, moet je voorstellen, je bent heel ziek. Een arts met zijn papieren te rommelen kan jou niet meenemen in het verhaal. Dan moet je niet de rechten van een patiënt gaan inperken. Dan moet je zorgen dat een arts en een patiënt samen goed communiceren. Dat duidelijk wordt wat is met iemand aan de hand, uh, wat zijn de opties. Um, dus het is goed dat artsen meedenken. Maar het zou ze wel sieren als ze zouden zeggen... wat ze nou zelf als arts kunnen ja. doen... om bijvoorbeeld overbehandeling en verspilling tegen te gaan. Want daar valt nog veel meer uh, te besparen. Rutger-Jan van der Graag, het wordt nu te veel bij de patiënten neergelegd. Voor een deel. Ik, uh, <coughs> ik ben het met Lea Bouwmeester eens dat uh, je moet afvragen... waarom neemt het aantal second opinions toe? En ik denk dat dat echt een communicatieprobleem is. Dat er een enorme slag gemaakt moet worden... om te werken aan gedeelde beslissingen... Dus dat betekent dat inderdaad de medisch specialist... met de patiënt, met zijn omgeving de tijd moet nemen... om goed door te nemen waar uh, het probleem zit, ja. waar de oplossing eventueel zit. Maar die tijd is er vaak niet, hè? Die moet gemaakt worden, want die kosten gaan voor de baan. Dus daar moeten we echt uh, ook ons gaan beraden over... dat we meer kijken- en geld gaan betalen voor de zorg... in plaats van alleen maar op verrichtingen. En waar ik ook op wil wijzen, is dat wij de rol van de huisarts... te weinig in zicht nemen... Want de huisarts die verwijst. De huisarts kan ook als klankbord dienen... om op een gegeven moment een beslissing die voorgelegd wordt aan zijn patiënt... met die patiënt nog eens een keertje goed door te nemen. Er zijn er ook allerlei communicatiemiddelen. Je kunt met videoconferencing, dat wordt op het Radboud veelal gedaan... met de huisarts en de patiënt nog een keertje daar, naar kijken. En als dan je samen tot de conclusie komt van... er moet toch nog iemand anders kijken, dan is dat wat mij betreft... Vaak niet een second opinion, maar een expert opinion. Ja. Dan ga je gewoon hoger op. Is het op die manier, mevrouw Bouwminister, wel acceptabel nou, als, als je lijkt... er dan zelf voor gaat betalen? Ja. Nou, het lijkt erop dat de artsen nu het voorstel terugtrekken. Dus daar ben ik erg blij mee. Dat ze zelf ook. Maar we zijn het eens. Hè. Nou, moet ik het ook niet, ja, maar was goed niet helemaal worden. Oh jee, nu komt de nuance van de artsen. Nee, de nuance komt niet. Kijk, ik vind dat we dus ons moeten afvragen... waarom zijn er zoveel second opinions? Waarom hebben we Maar dan in is het de... toch raar dat u eerst een voorstel doet... Uh, aan patiënten waar de hele zorg om draait... die vaak ten onrechte de zwart, zwakste schakel zijn. Ja, maar... Dan zeggen artsen, u gaat maar betalen. En nu zegt u, oh nee, wacht, we moeten zelf ook wat doen. Dus ik zou zeggen, als u nou begint... en, dat is, en dan vraag ik uh, dat, of wij elkaar de hand kunnen reiken. Wij kunnen elkaar absoluut zeg, de hand reiken. Wij gaan deze stappen zetten. Daarnaast gaan wij als artsen kijken hoe we overbehandeling en verspilling tegen kunnen gaan. En dan niet die second opinion voorlopig zelf laten Dan hoef je dus betalen. ook niet die second opinion zelf te betalen. Zou dan dat de reëel zijn, in Ik denk dat wij, ons, dat wij eerst, en dat, dat is ook de bedoeling, gaan kijken... hoe kunnen we second opinions uh, voorkomen door eerste opinies... en inschakelen van de eerste en de tweede lijn, de huisarts. En als dan er iedereen erover eens is dat dit de beste optie is... en de patiënt zegt van ja, maar ik wil toch nog een keertje second opinion dan vind ik het niet onredelijk dat daar dan een eigen bijdrage voor komt. Want tot nu toe is het in 10% van de gevallen... dat het tot een andere diagnose leidt, zo'n second opinion. Dus dan kun je inderdaad je vraagteken zetten... Je groot bij de effectiviteit daarvan. Maar ja, zegt dat nou iets over de patiënt? Nou, Hoe dat mondig de patiënt die is en dat is. die zoveel dat, eisend dat is? Ook. Ik denk dat patiënten worden ook mondiger en, en veel eisender. En uh, de, de vragen daar ook wel om. Dat, het is zeker niet zo dat, uh, dat, uh, dat het alleen aan de kant van de artsen uh, uh, ligt. Uh, maar... Ik denk nogmaals, ik denk dat je het in een breder uh, kader uh, moet zien. Want waarom alleen maar de second opinions uh, eruit halen? ja, dat halen. is natuurlijk een plan waarom we het nu bespreken, omdat het deze week geopperd is. Dus ja, wij uh, doen nou nou ja, alleen over de second opinions. Wat dat opinion. betreft vind ik het voorstel van de Orde wel heel beperkt. Hè. Het is niet alleen dat het maar een hele beperkte besparing zou uh, opleveren, of eigenlijk meer een lastenverschuiving naar de, uh, naar de patiënten uh, toe. Maar ook nog eens dat het, uh, uh, ja, dat het maar één onderdeel is van de totale kosten van, uh, van het stelsel. En je zou moet toch eens moeten kijken van naar de oorzaken van de hoge kosten. De, de oorzaak van de, dat wij een, een relatief duur zorgstelsel hebben... ligt niet zozeer in, in het feit dat burgers vaak naar de dokter gaan. Want het, het, het, het, het ziekenhuisbezoek en het huisartsenbezoek... en het geneesmiddelgebruik in Nederland ligt lager... dan in de meeste andere Europese landen. We hebben wel een heel duur systeem. Hè. Als je eenmaal in dat systeem zit... zijn de kosten vaak veel hoger dan, uh, uh, dan elders. Dus misschien moet je meer aan die kant gaan kijken. Hè. Kan, kan je toch nog eens wat efficiënter doen en wat goedkoper doen. Dan dat je gaat meteen gaat kijken van ja. hoe kunnen we uh, uh, patiënten. Uh, Ik kom uh, straks nog over spreken hoor. Trekken. Ik wil nog wel even over die patiënten, mevrouw Boudmeester, uh, die zijn wel veel eisend. Dus op het moment dat je zelf een bijdrage moet gaan betalen, zou dan niet het aantal second opinions iets omlaag gaan? Nee. Nou ja, wat je dan krijgt, dat mensen met veel geld een second opinion krijgen en met mensen met minder geld niet. Uh, maar de echte oplossing zit, en de hoogleraar, meneer Groot die gaf het ook al aan. Als patiënten onzeker zijn, de patiëntenkoepels geven het aan. Neem ze dan mee in het besluit. Want als je voorstelt, jij bent heel ziek en je komt bij een arts... en die heeft een slechte mededeling voor je. Die kan dat niet op zo'n manier met jou bespreken... dat jij met een gerust gevoel mm -hmm. weggaat. Dan snap ik dat mensen een second opinion aanvragen. Ja. Dus de kern, de, de oplossing van het probleem zit hem vooral daarin. En we moeten zeker geld besparen op de zorg. We vragen ook patiënten een extra bijdrage. Maar die vragen we ook aan artsen. En ik, ik zou het zo mooi vinden als artsen ook zelf een stapje naar voren zeggen, eh, zetten. En zeggen nou die verspilling, die overbehandeling. Soms wordt het te snel geopereerd. Dat is ook niet goed voor een patiënt. Daar gaan wij aan werken. En dan wil ik ze stevig de hand drukken. Want dat zou ook zo heel goed zijn. is wel een punt wat we gaan bespreken. Eerst wil ik met jullie over de inspectie van de gezondheidszorgers praten. De IGZ. Als we het dan hebben over kwaliteit van de zorg. Het controle van de zorg. De laatste jaren is gebleken, ook uit een onderzoek... Weer, dat eind vorig jaar uh, verscheen, dat gedupeerden... maar al te vaak met een kluitje in het riet worden gestuurd. En dat de IGZ dus niet functioneert zoals het zou moeten functioneren. En dat er te aarzelend is opgetreden tegen zorgverleners... die hun werk niet goed hebben gedaan. Er is inmiddels een nieuwe inspecteur-generaal aangetreden, Ronnie van Diemen. Mevrouw Bouwmeester, heeft u vertrouwen in dat daarmee de boel... helemaal gaat veranderen? Nou, in deze mevrouw heb ik zeer veel uh, vertrouwen. Zij is echt van uh, huppakee uh, aanpakken... Zij staat pal voor de patiënt, wat gewoon heel belangrijk is. Want zoals ik al eerder zei, de zorg draait om patiënten. Maar die zijn te vaak nog onterecht, de zwakste schakel. Dus los van die persoon hebben we ook nog een minister van VWS die er bovenop zit. En een Tweede Kamer. Met een compleet uh, plan van aanpak om het te verbeteren. Ja. En wat wij echt een kernpunt vinden is dat de patiënten centraal worden gesteld. Dat er eerder en beter geluisterd moet worden. Uh, en dan voorkom je dus dat mensen helemaal aan het eind zwaar gefrustreerd allerlei klachtenprocedures ingaan. Want uh, patiënten die mij bellen, die ten einde raad zijn, die zeggen ik wil geen schadevergoeding, ik wil geen advocaat, ik wil gewoon de erkenning. sorry horen. Ja. Dan komt ik het meneer erkennen. van weer op communicatie ook terecht. Ja, ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Wat en... is het toch dat artsen op de een of andere manier nog niet goed genoeg zijn in die communicatie? Want dat komt zo vaak terug. Het is, een, het is helaas, moet ik dat zeggen, een nieuwe vaardigheid. Kijk, de, de, de ouderwetse huisdokter, dat was een prima communicator. Maar in de vertechnologisering van de geneeskunde is dat verloren gegaan. Op dit ogenblik krijgt communicatie een hele belangrijke plek... in de medische opleidingen, in de vervolgopleidingen. Er komen ook steeds meer de... vrouwen, hè? dat kan misschien ook nog meer... Ik denk dat dat heel erg helpt. Ik denk dat dat op allerlei gebieden, dat dat onze gezondheidszorg... een enorme... Uh, impuls gaat geven, de feminisering. Dat zie ik echt als een kans en geen probleem. Dus uh, dat, dat is wat mij betreft een serieus iets. En mevrouw Van Diemen is een goed voorbeeld. He, die is voor strenger handhaven. Die is ook voor uh, landelijk op dezelfde manier optreden. Voor snel optreden. Voor ook kijken hoe je incidenten kunt communiceren op een wijze... die eh, recht doet aan de patiënt en leerzaam is voor de dokters. Ja, want hoe is die verstandhouding? U bent voorzitter van de KNMG. Hoe is de verstandhouding tussen de IGZ en nou, de KNMG? De, de belangen de... zijn natuurlijk wel eens tegenstrijdig. Nou, dat weet ik niet of de belangen te tegenstrijdig zijn. Ik bedoel, me, mevrouw Bouwmeester zegt... terecht rechten draait om de patiënt. De, de gezondheidszorg, daar moet de patiënt centraal staan. Dus dat betekent dat het handelen van de, de dokter moet verantwoorde zorg voor de patiënt zijn. Dat is niet voor, voor hemzelf. Dus het betekent dat in die verantwoorde zorg... is een uh, goed toezicht absoluut noodzakelijk. En dat toezicht heeft in het verleden nog wel eens gefaald. Heeft u dat ook wel zelf ervaren? Ik heb nooit ervaren in mijn persoonlijke geval... of in het geval van medewerkers waar ik met de inspectie te maken heb gehad... dat de inspectie daarin faalde. Maar op grote schaal zag je dat de inspectie niet rolvast was. Dat in plaats van toezicht te houden. Ze deals gingen sluiten. Allerlei compromissen gingen sluiten. Probeerden mee te gaan uh, schipperen. En dat kwam zeker niet altijd de patiënt ten goede. Nee, dat tegendeel. is denk ik de, het geval met de Twentse Arsje-Ancesteur. Dat is volgens mij dat wel, is wel het voorbeeld. Je echt en het rapport Zorgdrager en de debatten waar mevrouw de uh, Bouwmeester ook uh, behoorlijk aan bijgedragen heeft... die hebben de inspectie goed wakker gemaakt... en het is prettig dat er nu een wakkere hoofdinspecteur ja. zit... die van want te weten. Heeft u het idee, meneer Groot, dat, dat zo'n geval als Jansse Steur... ook niet meer kan voorkomen nu? Nee, kijk, incidenten zullen altijd wel voorkomen. Uh, uh, maar als de IGZ beter gaat functioneren, kan het dan wel worden? Ja, maar ik denk worden? niet dat je alles op de IGZ uh, moet, moet uh, afschuiven. Hè? Ik denk Janssen Stuur is denk ik een goed voorbeeld... waar ook natuurlijk met name de collega's in de eigen maatschappij natuurlijk jarenlang weggekeken uh, uh, hebben. Waarbij er ook geen uh, uh, systeem van peer review was. Hè? De, de, je ziet nu wel uh, veel meer dat, dat ook uh, uh, spe, specialistenmaatschappen... iemand van buiten is uh, mee laat kijken en een oordeel geeft over het handelen. Nou, daar, denk ik, daar, daarmee, daar valt veel meer mee te bereiken... denk ik dan met het nog verder optuigen van die IGZ. Heeft, heeft u het idee, mevrouw Bouwmeester... dat artsen nog te veel elkaar de hand boven het hoofd houden? Nou, Ik hecht er wel aan te zeggen... dat het merendeel van de artsen zijn werk goed doet. Uh, en Die, gaan, die staan s'morgens op en die gaan naar hun werk met het idee... ik ga mensen beter maken of ik ga ze helpen. Maar er zijn ook gewoon een aantal prutsers... En als het misgaat, dan zie je dat mensen het moeilijk vinden om elkaar aan te spreken. Dat is overal, ook in de zorg. Maar in de zorg is het uh, heel erg gevaarlijk, of kan het heel erg gevaarlijk zijn. Dus je moet zorgen dat je de onderlinge uh, controle en uh, checks goed organiseert. Uh, dus je kunt bijvoorbeeld ook kijken, als een hele maatschap nou weet dat iemand, één arts niet functioneert, maakt dan ook die hele maatschap die zijn mond houdt daarvoor verantwoordelijk. En je hebt uh, tegelijkertijd ook een toezichthouder nodig... die gewoon echt ingrijpt om te voorkomen dat het misgaat. Ja, gebeurt dat al, meneer Van der Graag? Jazeker. Het is zo dat um, er wordt steeds meer werk gemaakt... van de herregistratie. Straks word je ook als... Uh, big, dus uh, beroep in de gezondheidszorg, geherregistreerd. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. En bij die herregistratie hoort bijvoorbeeld ook een kwaliteitsvisitatie. En die kwaliteitsvisitatie is echt bedoeld om een hele maatschap aan te spreken... op het onderling functioneren, op het onderling elkaar toetsen. En laten we niet vergeten, iedere arts bij zijn artsexamen... legt een eet af of een belofte. En daarin staat, ik zal mij toetsbaar opstellen. Dus dat betekent dat als die toetsbaarheid in het geding is... en artsen vinden dat ze boven de wet staan... Ja, dan moet dat aangepakt worden. En dan zal er dus via de kwaliteitsvisitaties... zal er inderdaad een hele maatschappij aangesproken worden. En dat je dus, als je samen gevisiteerd wordt... en het blijkt dat er eentje dysfunctioneert... dat je daar verantwoordelijk voor gesteld wordt. Dat die ene een verbeterprogramma krijgt en dat de andere... Uh, daarin behulpzaam kunnen ja, zijn. Het moet ook maatwerk worden. Dus, dus die communicatie tussen artsen, ook over ingewikkelde gevallen... het openlijk bespreken van ingewikkelde casussen... dat weer bespreken met de patiënt, soms ook de patiënt daarbij betrekken... is denk ik een hele belangrijke beweging... ook om het vertrouwen van de patiënten in het medisch handelen te vergroten. Omdat je moet wel weten, het gaat om leven en dood. En er zijn geen absolute zekerheden. Het is niet... Heel vaak denken patiënten van... Ja, uh, mijn lichaam is een motor en hier een boutje en daar iets anders. Het is toch vaak heel ingewikkeld. En de geneeskunst betekent naar de hele mens kijken. En dat met een aantal mensen, dus de betrokkenen, de patiënt... Duidelijk. Nederland heeft nog steeds een uitstekend zorgstelsel... is waar wij met mijn drie gasten vandaag over discussiëren. Een andere standpunt in dus dan u gewend bent. En dat betekent dat u niet kunt bellen... maar wel uw mening kunt geven via onze website. En inmiddels uh, zijn er een paar honderd mensen die gestemd hebben. 370. 57 procent meerderheid dus in ieder geval. Is het uh, gelukkig, zou ik bijna zeggen, nog eens met de stelling... dat we nog steeds een goed zorgstelsel hebben. En 43 procent is het ermee oneens. Mijn gasten aan tafel zijn PvdA Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester... Voorzitter van de KNMG, de Artsenfederatie, Rutger Jan van der Graag. en hoogleraar gezondheidseconomie Wim Groot. Tussen 2000 en 2011 zijn de zorgkosten verdubbeld tot 90 miljard euro per jaar. Dus bijna een bedrag wat je niet echt kunt bevatten. Oorzaak uh, onder meer voor die stijging zijn meer patiënten. en meer technologische mogelijkheden die ingezet worden. om mensen beter te maken. En daarnaast zorgt die vergrijzing ook nog eens voor een kostenstijging van 15 procent. De vraag is dan: kunnen we de zorg in de toekomst nog betalen? En hoe zorgen we ervoor dat de die nog betaalbaar is, ook nog van hoge kwaliteit blijft. Wim God, het probleem van die stijgende zorgkosten dat is inmiddels wel erkend. Hè? Verwacht u nou dat de, zorg, de zorgkosten de komende elf jaar weer gaan verdubbelen? Nou, ze zullen zeker gaan stijgen. Maar uh, een verdere verdubbeling... ik uh, denk dat je op een gegeven moment wel tegen de grenzen aanlopen... van wat mensen uh, bereid en in staat zijn om te betalen. He, die, die, die, die, die 80 miljard die we nu aan de zorg uitgeven... dat is natuurlijk een heel abstract begrip. Maar voor een, een gemiddelde uh, burger... Denk een, een leraar op een, op een middelbare school die 4500 euro uh, per maand verdient... die betaalt inmiddels al meer dan 9000 euro per jaar aan zorg. Dat Die betekent dus dat hij de eerste twee maanden per jaar alleen maar voor de zorg uh, werkt. Um, nou, we weten dat de, de, de, de druk van de vergrijzing nog voor ons ligt, dat daardoor ook de kosten zullen gaan stijgen. En ja, daar zit op een gegeven moment natuurlijk wel een grens in aan wat mensen uh, in staat zijn om op te uh, brengen. Wat daaraan te doen dan, als je bedenkt dat 25 van de totale kosten nu wordt gemaakt door ziekenhuizen, is een van de oplossingen die gezocht wordt, uh, het, fus het fuseren van uh, ziekenhuizen. Volgens NRC Handelsblad zijn bijna alle 80 Nederlandse ziekenhuizen in gesprek om te zien of fusie voor hen mogelijk is. Is dat de oplossing, mevrouw Bouwmeester? Schaalvergroting, fuseren van ziekenhuizen? Nou, fuseren is nooit een doel op zich. Uh, wat je wil is goede zorg, dat mensen uh, dicht bij huis worden geholpen en naarmate het ernstiger is dat je naar een ziekenhuis gaat tot en met een uh, universitair ziekenhuis. En kan dat als ziekenhuizen samengaan, die goede zorg nog leveren? Nou, aan de ene kant willen we het juist, hè, want als mensen hele ingewikkelde, hoogcomplexe zorg nodig hebben... dan zeggen wij uh, voeg dat samen in een universitair uh, ziekenhuis en zorg dat mensen daar de allerbeste zorg krijgen. En dat kan je niet in elke gemeente organiseren. Um, maar voor zorg die minder complex is, zeggen wij juist, zorg dat mensen dichtbij in eerste instantie naar de huisarts kunnen. Goede eerste lijn, anderhalve lijn en dan naar het ziekenhuis. Uh, wat we nu zien is dat mensen. Maar dan zegt u dus specialisme prima om dat te concentreren. Maar er moeten wel net zoveel ziekenhuizen op net zoveel plekken blijven in Nederland? Nee, nee, nee het aantal ziekenhuizen is geen doel. Uh, je gaat aan de ene kant concentreren. En aan de andere kant moet je zorgen dat er uh, goede zorg is dichtbij. Uh, dat betekent dus uh, voor lage zorg. Dat kan gewoon in de wijk, in een gemeente worden gegeven. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar hartchirurgie. Er zijn ziekenhuizen waar zo weinig hartoperaties worden verricht. Dat een arts te weinig behandelingen doet. Waardoor de vraag is, blijft die kwaliteit nou op orde? En dat is een groot probleem in de krimpgebieden. In het noorden van het land, in Zeeland bijvoorbeeld. Um, en dan kan het zo zijn dat je ziekenhuizen samenvoegt om de kwaliteit te ja, verbeteren. En samenvoegen betekent dan ook op één locatie sluiten? Of dat betekent gewoon ja, overal ophouden? Nee, dat betekent dus wel dat je moet sluiten. Dus komen er minder ziekenhuizen? Er komen er minder ziekenhuizen, zeker. Maar dat doen we op kwaliteitscriteria. Dus niet van, we gaan eventjes een rekensommetje maken. We schrappen een aantal ziekenhuizen, maar hou die kwaliteit overeind. En daarmee bespaar je ook kosten. Okay, idee, goed idee, meneer Groot. Nou, ik zie nog niet zo direct dat wij met minder ziekenhuislocaties... Uh, toe zouden uh, kunnen. Um, er is, op zich is er helemaal geen tekort aan capaciteit of overschot aan capaciteit. Uh, wat er wel natuurlijk moet gebeuren, is dat ziekenhuizen... zich meer moeten gaan specialiseren in wat ze goed, en waar ze goed in zijn. En de dingen waar ze minder in goed in zijn, niet meer doen. En die, um, daar zijn ziekenhuizen op dit moment nog niet bereid, toe bereid... Hè. Ziekenhuizen willen gewoon alles blijven aanbieden. En om dat dan toch te doen in, in die ontwikkeling die, die mevrouw Bouwmeester schetst... zeggen ze van nou, dan moeten we maar gaan fuseren. Want dan hebben we een heel groot ziekenhuis. Dan kunnen we alles blijven aanbieden. En toch uh, die, die noodzakelijke specialisatie uh, kunnen leveren. En wat je dan krijgt, is dat inderdaad aan de ene kant ziekenhuizen worden gesloten. En, en dus een desinvestering plaatsvindt, een kapitaalvernietiging plaatsvindt. En ziekenhuizen op andere punten dus willen gaan groeien. En, en, en willen gaan uitbreiden, wat allerlei extra investeringen uh, plaatsvindt. Ben. Reageert ik... u daar eens op, meneer Van der graag. Nou ja, kijk, wat, wat, wat mij stoort in het debat... is dat er te veel vanuit het ziekenhuis... vanuit de zorgaanbieder gedacht wordt. Op het moment dat je gaat kijken naar doelmatige zorg, <clears throat> dan staat de patiënt centraal en dan ga je nadenken over wat heeft die patiënt nodig. En die patiënt die heeft hulp dicht bij huis nodig en die heeft gespecialiseerde hulp eventueel verder weg nodig. Dus ziekenhuizen zijn geen gebouwen in het concept van de toekomst. Ziekenhuizen zijn functies en die functies moeten gedifferentieerd worden en schaalvergroting is niet om een groter en een mooier ziekenhuis te hebben. Maar je moet toch fysiek schaalvergroting... ergens naartoe kunnen als patiënt? Jawel, maar dat kan, dat kan heel goed een, een heel kleine post zijn waar je voor eenvoudige... Uh, behandelingen uh, dicht bij huis terecht kan. En voor uh, ingewikkeldere behandelingen moet je dan inderdaad uh, verder van huis. Ik denk dat dat in Nederland heel goed te realiseren is. En dan met die technologie die u aan het begin van de uitzending besprak... zo'n videoconference call of zo... Bijvoorbeeld. En dat je dus ook op een gegeven moment ernst maakt... van het opheffen van de tweedeling tussen eerste lijn en tweede lijn. Het moet niet uitmaken waar de patiënt is. eerste lijn is de lijn. Huisarts tweedelein. en ziekenhuis. Ja. Dus dat betekent dat op het moment dat je vanuit de... Huis, vanuit de patiënt gaat redeneren, dan praat je niet over fusies... maar dan praat je over coöperatie. Want dan is het misschien heel veel doelmatiger... om samen geneesmiddelen in te gaan okay. kopen... in plaats van uh, elkaar daarin te gaan concurreren. Hoe klinkt dat, mevrouw Bouwmeester? Nou ja, patiënten willen gewoon graag uh, snel goede zorg... het liefst zo dicht mogelijk bij huis als er wat is. Dat ja, maar, maar meneer Van Gaag zegt, je moet heel anders gaan nadenken. Niet uh, in gebouwen, in ziekenhuizen, maar gewoon... een plek waar je alles kunt krijgen. Ja, De plekken. plekken. Dus dat je gewoon ja. een keten hebt waar waar de patiënt uh, naar de behoefte van die patiënt... Dat is anders patiënt. tegen de, de zorg gaan. Aan kijken Ja, zeker. En dat is ook heel erg noodzakelijk. Dus wij zijn er een grote voorstander van... om die zorg dichtbij te organiseren... wat ook wel eens wordt genoemd de nulde lijn. Echt in de buurt, in het wijkcentra... met de huisarts. Uh, soms een uh, praktijkondersteuner huisarts van de psychiatrie. Hoef je ook niet naar zo'n uh, GGZ-instelling. Patiënten die hun vervolgens... eigen dossiers gaan beheren, bijvoorbeeld. Ik, ik maak even het punt Sorry. af. Ja. En dan, uh, vervolgens heb je, ga je een stapje omhoog. En uh, naarmate je heel ernstig ziek bent kom je uit bij hoogcomplexe zorg. Dus het moet dichterbij, het moet eerder. Er moet meer naar patiënten worden geluisterd. Dus dat is volgens mij vanuit de kwaliteit... en het belang van de patiënt heel erg belangrijk. Maar tegelijkertijd, en daarin geef ik meneer grote gelijk... moet je ook kijken naar wat, wat laten we ziekenhuizen nou niet meer doen... Ja. Uh, op kwaliteitscriteria, ja, maar ook om kosten te besparen. Omdat aan de ene kant wil de patiënt alle zorg terecht... maar aan de andere kant wil niemand straks 5000 euro zorgpremie maar, in de maand en betalen. En zo'n plan wat meneer Van der Graag voorstelt... Uh, zou dat kostenbesparend zijn, meneer Groot? Nou, sommigen... Uh, we weten natuurlijk dat de eerste lijn, de huisarts... vaak dingen goedkoper kan doen dan, uh, dan in het ziekenhuis. Dus met name, denk ik, de behandeling van mensen met chronische aandoeningen... en daar komen er juist steeds meer van... zou heel goed uh, via de huisarts georganiseerd uh, kunnen worden. Ook niet hoeft dat allemaal door de huisarts zelf te worden gedaan. He, gespecialiseerde verpleegkundigen kunnen een hoop taken van de huisarts uh, overnemen. Um, uh, en uh, staan vaak ook dichter bij de patiënt en zijn ook nog eens uh, goedkoper. Maar er zit nog wel één lastig element in. En dat is als je meer naar de huisarts stuurt... dan krijgen medisch specialisten minder patiënten. En wat we nou zien in de praktijk is dat medisch specialisten denken... Oh, als de huisarts dat doet, dan heb ik een gat in mijn praktijk... dan ga ik snel wat anders ja. doen. Dus dan krijg je een dure eerste lijn zorg... En een dure tweede lijn zorg. En dat kan dus niet. En daar ligt ook weer een belangrijke... Daar rol de voor de dan meer artsen. Verantwoordelijkheid nemen. Meneer nee, van de dat, is, dat, dat is een hele duidelijke verantwoordelijkheid. Ik bedoel, uh, we hebben bijvoorbeeld bij de diabeteszorg gezien dat de specialist bijna overbodig werd. Maar we hebben niet gezien dat internisten opeens minder werk hebben. Dus ik bedoel dat dat... Maar dat, dat is. is juist het probleem. Die zijn dan dingen gaan doen. Ja. Extra ja. dingen. M maar daar ligt misschien Daarom ook hebben... wel een rol voor de Kamer. Hè, Kijk, want we hebben nu nou, aparte zeker. budgetten voor de huisartsen en aparte budgetten voor de specialisten. Maar even niet bij budgetten voor de budgetten de meneer Groot. Want die gaat met zwangerschapsverlof. Even site. Ik dank jullie alle drie in ieder geval voor jullie komst uh, naar deze uh, anders-dan-normale stand.nl over de zorg. U kunt natuurlijk nog steeds mee discussiëren hè, over uh, de stelling. Nederland heeft nog steeds een uitstekend zorgstelsel. Doe dat dan via onze site. En hier op Radio 1 gaan de collega's van de EO verder met Dit is de Dag. Ik wens u nog een hele fijne dag. dag. Als je echt luistert naar elkaar... Denk. Dan hoor je zoveel meer. NCRV. Morgen in... Vrijdagmiddag live. Bettine Friesen Over de vraag profiteren ook vrouwen in China van de economische groei. De rubrieken van Bert Brussen, Justus Ol en Frits Barend. I'm 34, I'm black and I'm gay. Satire. Dat is dus typisch iets voor Nederlanders. Hè? Dat ze altijd te vroeg zijn met alles. En live muziek van Beans en Fatback. I don't tell me what I'm Bent welkom in de kroon in Amsterdam van 2 tot half vijf bij Radio 1. Vrijdagmiddag live. Het nieuws van alle kanten. Oranje boven, oranje boven, lever de koning. Daarom bij Volkswagen Bedrijfswagens een vorstelijke aanbieding. Nu tot 50% korting op alle Blue Motion Technology pakketten.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 Deze zaterdag voor maar 6.95 exclusief bij het AD. Uw erkende schilder laat uw huis weer stralen. Kijk op stralen.nl.